7 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Er is steeds meer kritiek op het bijstandsplan... van staatssecretaris Kleinsma. Naast vakbond FNV zijn nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en de Organisatie voor Gemeentemanagers die VOZA... tegen een maatschappelijke tegenprestatie voor mensen in de bijstand... Staatssecretaris Kleinsma vindt dat zo'n tegenprestatie de kans op een baan vergroot. Maar volgens VNG en DIVOZA leiden de maatregelen tot extra regels... en beperken ze de mogelijkheid tot maatwerk. Volgens de organisaties komen de mensen door deze regels juist niet terug op de arbeidsmarkt. Makelaars melden dat in Amsterdam steeds meer woningen boven de vraagprijs worden verkocht. Afgelopen kwartaal betaalden 8% van de kopers meer dan de eigenaar ervoor vroeg. Volgens makelaars zit de huizenmarkt al maanden in de lift. Amsterdam loopt vaak voor op de rest van het land. Uit andere grote steden zijn nog geen cijfers bekend, maar uit met name Utrecht komen berichten dat het daar ook beter gaat de laatste maanden. Vorige maand melden diverse makelaars voor het eerst dat de woningmarkt zich aan het herstellen is. En daarmee lijkt er een einde te komen aan een jarenlange prijsdaling op de huizenmarkt.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 Het weer, er kan wat motregen of natte sneeuw vallen. Het koelt vanavond snel af tot rond het vriespunt. Maar later vannacht stijgt de temperatuur weer een beetje. Morgen breekt smiddags dan de zon vaker door. En dan wordt het 3 graden in Limburg tot 9 op de wadden. Dit was het NOS Journaal. ANUB ah, verkeersinformatie. De files zijn nu op de meeste plaatsen aan het oplossen. Er zijn nog wel een paar hardnekkige files over, onder meer ongelukken. Vooral op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Die file omzijde kan door om te rijden via Utrecht vanaf Eemnes over de A27 en de A28. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Venendaal en de afrit Oosterbeek 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En er was sprake van een verkeersinfarct rond Beverwijk en IJmuiden omdat er problemen waren in de Velse tunnel. Het gaat om de A22. Maar de rijstroken in die tunnel zijn inmiddels wel weer vrij. We zien nog wel behoorlijk wat files op de wegen die aansluiten op de A22. Vooral op de A208 vanuit Haarlem. Verder is de N325 bij Arnhem dicht, richting de A12 bij Knopendvelperbroek, Velperbroek, want daar is een ongeluk gebeurd. Flink ongeluk, het gaat ook lang duren. Staat de file vanuit Nijmegen tussen het Gelderdoom en Knopendvelperbroek Velperbroek. 7 kilometer. KPN biedt KPN 1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet. Van één online omgeving om nog efficiënter samen te werken.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 onze gast maakte bijna dertien jaar geleden ruw een einde aan de idyllische blik van links op de multiculturele samenleving met een stuk in de NRC onder de kop, het multiculturele drama. En sindsdien is hij een van de belangrijkste denkers van het land, die nu met en een nieuwe documentaire komt, het land van aankomst, en met een nieuw boek over zijn grootvader, de filosoof Herman Wolf. Hier is Paul Scheffer. De presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 21 november. Cultuur en mediaprogramma van de NCR. We zijn er van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Paul Scheffer, welkom. Goedenavond. Ik denk dat we te kort aan tijd komen. Dat zeg ik nu alvast. Want je hebt en een ongelooflijk mooie, lijvige biografie... over je grootvader geschreven. Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman de Wolf. Ja. Uh, en je hebt samen met René Roelofs een film gemaakt. Ik dacht, zo'n twee uur duurt die film. Louter opgebouwd uit historische fragmenten op film. Ja, een, een waanzinnig indrukwekkende geschiedenis in beeld... van immigratie in Europa... En nu ben je bek af, want je hebt de afgelopen acht jaar, <laughs> geloof ik, aan deze projecten gewerkt. Ja. Ben je nu in die fase die ze leeg te noemen? Um, nou ja, je moet je kop erbij houden. Want um, er worden natuurlijk allerlei vragen over gesteld. Over het hoe en waarom. Ja. Dus, uh, maar die film is echt een uh, enorme inspanning geweest. En ja, het gaat natuurlijk voor een deel gaat het dan over het gevecht om het geld bij elkaar te brengen. om zo'n project te kunnen doen. Daar hebben René en ik hebben daar echt uh, heel erg voor gevochten, vijf jaar lang. En dan heb je al zoveel energie gestopt... in het creëren van een beginpunt... dat je het eindelijk kan gaan maken. En dan moet je ook nog de energie vinden om het echt te maken. Ja, nou goed. Ik, ik, ik geef alvast weg dat dat wonder... Uh, wel goed geslaagd is. En dat het ook een film is die van betekenis zal zijn, zal blijken dat op het itva sowieso, waar hij in première gaat, ja. maar ook daarna zal er veel over gepraat worden. Uh, Tuschinski, daar gaat hij in première over morgen. Ja, dat is natuurlijk wel een, uh, ja. Ja, een prachtige plek op zaterdagavond. Maar in alle opzichten ook historisch natuurlijk, hè, Ja, Tuschinski, dat zie ik dan... ook gewoon. En, uh, dus ik verheug me daar op, maar ik kijk ook wel met gemengde gevoelens naar <laughs> vooruit, omdat je natuurlijk ook voor 800 mensen die er zijn een beetje examen doet... terwijl iedereen over je schouder meekijkt. En er is muziek. Ja, we hebben Rocco Granata. Die muziek speelt prachtige, nostalgische Italiaanse muziek... gemaakt door een zoon van Italiaanse gastarbeiders uit Genk. En Rocco Granata zegt in België een onverwoestbare held... Ja. Maar we hebben hem gevraagd of hij wilde komen spelen op onze première. En Hoe heeft oud is hij die man? Ja, opgezet. Nou, is nu eind jaren 70, Ik geloof 75, 76 ja. of zoiets. En die komt. En, en ja, dat vind ik zo ontroerend. En het is ook zulke prachtige muziek. Nou, laten we even luisteren. Want, want die muziek zit ook in de film. En dat zet enorm de toon. MUZIEK Detto che la più bella di paricellone l'han vista gettare lo scialle, giù nella rea. Oh, da quando l'ha messa in pena la catella. Dat is hele mooie muziek, maar we hebben heel veel te bespreken. Vandaag rocken we ook Renata. Ja. Uh, jij zegt, van dat is ontroerende muziek. Ja. Daar hoort ook een ontroerende scène bij in de film. Vertel daar eens wat over. Ja, dat vind ik zelf een van de mooiste scènes. Uh, ook, moet ik zeggen, met enorm veel uh, toewijding gemaakt door de editor. Daniel Daniel. Want zo'n film is toch echt wel een uh, collectieve inspanning... Dat kan niemand alleen. En ik kan wel zeggen dat eigenlijk alle betrokkenen bij die film. kunnen zeggen. we hadden die film nooit zonder elkaar kunnen maken. Ja, want goed, dat is dus ook Gerard Nijsen. Gerard Nijsen, de beeldresearch. Ja, uh, dat is eigenlijk de, de, de beeldresearcher van Nederland, ja, zou je kunnen die zeggen. is geweldig en die weet altijd uit ja. krochten van allerlei vage archieven nog iets op te duikelen. Juist. We hebben zelf ook wel in het Franse archief en dingen. Maar hij heeft daar een heel belangrijke aandeel in gehad. Dus die scène waar je naar verwees, daar zie je eigenlijk. Um, dat begint met een dans. En dan zie je uh, mannen uit de eerste generatie gastarbeiders die kwamen. Eerst uh, Turkse mannen. En dat vloeit over in Marokkaanse mannen. En dan gaat het over in Italiaanse mannen. En je ziet mannen met elkaar dansen. En waarom dansen ze met elkaar? Omdat die vrouwen natuurlijk thuis waren. Uh -huh. En je krijgt ineens zo'n beeld van... toch dat die mannen ook buiten het werk natuurlijk wel hun eigen leven hadden. Hun eigen vertier, hun ze eigen Ze hadden hun eigen sociëteit. Ja, maar tegelijkertijd natuurlijk toch ook de eenzaamheid... Ja, het is en die enorm eenzaam beeld. Die ja. in het... En ik dacht van. Het valt precies samen. wat we eigenlijk met die film willen doen. Namelijk dwars door allerlei landen heen. Die film is gebouwd uit archiefmateriaal uit zes landen. Dus Frankrijk, Duitsland en Engeland. maar ook Zweden, België en Nederland. En we wilden eigenlijk laten zien. de universele kant van de migratie. Tuurlijk zijn er verschillen tussen Pakistani in Birmingham. en Turken in Berlijn. en Marokkanen in Rotterdam, ja. noem maar op. Maar we wilden eigenlijk juist. de universele kant van die migratie laten zien... waar ook bijvoorbeeld de eenzaamheid en de nostalgie... het verlangen terug naar huis bij horen. En dan dat door elkaar weven om dus een vertelling te maken... die ook Europa laat zien. Ja. Een ervaring die in alle Europese landen is opgedaan. En dat maakt ook deze sleutelscène... waar we zometeen ook nog een stukje Polygoonsjournaal over horen... maakt ook dat het een, een mild humanistische uh, film is geworden dat hoop ik. Maar ik heb vaak gedacht van de dingen die ik zelf schreef... dat mensen er ook zo naar zouden kunnen kijken. En dan roept dat dus toch reacties op waar je verbaasd over bent. Want we proberen eigenlijk twee dingen te doen. We hebben daar heel veel over gepraat, René Roelofs en ik. Van hoe willen we het in beeld brengen? En een van de intuïties van het boek waar het... wat de aanleiding was, het land van aankomst... was dat je naar migratieprocessen kunt kijken. Natuurlijk vanuit het gezichtspunt van migranten, hun verhaal hun wederwaardige. En het is ontzettend belangrijk... om dat met inlevingsvermogen te doen. En dat proberen we ook te doen. Maar we willen ook met hetzelfde inlevingsvermogen... kijken naar de mensen die er al waren. De zogenaamde autochtone bewoners, ja. Die ook hun wijk zien veranderen. Die ook het gevoel hebben van... een vertrouwde wereld raken we kwijt. En willen ook iets proberen op het spoor te komen... van hun emoties. Daar zitten harde nare kanten aan. Maar er zitten ook, denk ik... een heel erg menselijke ervaring... van je buurt verandert... En die eerste gevoel is niet, dit is een geweldige verrijking... maar we raken iets kwijt wat ons vertrouwd is. Ja. Nou, die spiegelervaring eigenlijk zowel van migranten als mensen die al waren... die proberen we op het spoor te komen. En ik denk dat dat nieuw is, want ik heb ontzettend veel materiaal hebben bekeken. Films over migranten zijn er duizend gemaakt. Maar een, laat ik zeggen, met inlevingsvermogen iets zeggen over de oud bewoners... kom je niet veel beelden tegen die daar je echt verder helpen. Ja. Laten we even luisteren naar Polygoon over de mannen, de migranten die met elkaar dansen. In Rotterdam, zo goed als in tal van andere plaatsen in ons land, werden voor gastarbeiders de huizen ingericht... waar ze hun vrije tijd in hun eigen sfeer kunnen doorbrengen. Maar de comités die zich het lot van de buitenlandse werknemers hebben aangetrokken beseffen... dat Spanjaarden, Turken, Marokkanen en anderen daarmee toch in een isolement blijven leven. Om daar enigszins uit te komen, om deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven... is kennis van de Nederlandse talen allereerst de vereiste. Ja, dit is Kunststof en dit was een fragment uit de film Land of Promise. Een, een documentaire die op het ITVA overmorgen in première gaat. Gemaakt door René Roelofs en onze gast van vandaag, Paul Scheffer. Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies in Tilburg. Prominent lid van de PvdA. Daarvoor was hij co correspondent te Parijs en Warschau. Hij is de man van het multiculturele drama. Zo, dat hebben we dan ook al maar vast weer gezegd. <lacht> en uh, hij maakte dus die documentaire. Acht jaar aan gewerkt, hè? ja. 8 jaar aan gewerkt, Land of Promise. Nou, en je hebt ook nog, want daar gaan we het straks... zeker uitgebreid ook over hebben... een boek geschreven over je grootvader, Herman Wolf... een Duitse en Joodse immigrant... die een rol speelde in het... vooroorlogse intellectuele leven in Nederland. Maar we beginnen dus bij die film... waar we eigenlijk al over praten. Ja. Ik wil even tegen de luisteraars... zeggen, wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website... radiokunstof.nl. We hebben een gastenboek. U kent Paul Scheffer. U weet thuis... hoe hij eruit ziet. Het uh. is die man met dat... grijze haar. Dat heeft hij overigens... Niet niet van zijn grootvader, want die was heel vroeg kaal. Maar het is die man Kauw. met die rijke, grijze bos haar. Die man van het multiculturele drama. Yes. Um, nou ja, die man die u veel ziet in debatten. Um, die man dus. U mag ook twitteren trouwens. Hashtag Radio Kunsthof. Paul Scheffer. Uh, laten we bij het begin van de film beginnen. Wat, wat wilden jullie met dit grote, ambitieuze project... Nou ja, waar we het net eigenlijk al over hadden, een Europese ervaring laten zien. Dus dwars door al die verschillende landen heen één verhaal vertellen. Dat is makkelijk gezegd, maar ongelooflijk moeilijk gedaan. Want dan stuit je meteen op niet alleen taalverschillen. Ik bedoel, hoe ga je in Zweden zoeken? Als je allemaal toch weer mensen wil hebben, want mijn Zweeds is wat roestig, moet ik eerlijk toegeven. Dus daar begint het al mee. Maar ook de toegankelijkheid van die archieven is vaak zo slecht. We hebben zulke slechte ervaringen opgedaan in Zweden. Maar ook bijvoorbeeld in Engeland, waar je dus de BBC... dat is gewoon het Vaticaan. Daar kom je dus gewoon helemaal niet binnen, letterlijk. Die lenen niks uit? Nee, dus allemaal via medewerkers van de BBC... dan moet je een lijstje indienen. ik zoek dat en dat en dat. En dan gaan zij wel voor je kijken. Staatsomroep. Dat is echt een staatsomroep. Met ook als gevolg dat sommige fragmenten gewoon niet afkwamen... Gewoon, kreeg je dus het label, bij één fragment bijvoorbeeld, Too Sensitive. En, te wat, gevoelig, en wat was Too Sensitive? Ja, Too Sensitive was dus een gesprek tussen Jeremy Paxman... Hè, de beroemde presentator van Newsnight... samen met Abu Jadja, de ja. leider van de Arabisch-Europese liga. Die hadden als reactie op de cartoons, de Deense cartoon... Je, met het idee, oké, okay, we kunnen ja. nu dus spotten over minderheden. Nou, dan kunnen wij er ook wat van. Cartoon gemaakt, natuurlijk absoluut niet fijnzinnig. To put it mildly. Van Anne Frank in bed met Hitler. Met het idee, nou, als we dan toch over alles kunnen spotten... Dan, dan gaan weten wij elke dus even flink los. Nou, en die Abu Dhajjah, die, die verdedigt dat eigenlijk op een hele slimme manier. Maar goed, dat mocht dus niet uh, worden vertoond. Dat, dat wou ze gewoon absoluut Word, niet. Wordt zo zo'n dat... fragment dan op de BBC ook niet meer vertoond? Ik denk het. Ik Wegen denk dat daar gewoon heren? ergens een kruisje is gezet. Censuur. Van... Ja, vind ik dus. Maar goed, dus je ziet hoe moeilijk het is... om eigenlijk Europa voor zichzelf zichtbaar te maken. Dus je hebt duizend films over Pakistani in Birmingham... Um, uh, Turkse migranten in Rotterdam, uh, you name it. Allemaal lokaal of nationaal ervaring... maar een film waarin het eigenlijk uh, wordt getoond... hoe Europa gelijktijdig is veranderd. Ja. En als een Europese... Daar, daarmee begon het... En het tweede is, denk ik, wat we wilden laten zien... is dat de geschiedenis van migratie altijd een geschiedenis vol conflict is. Dus door die hele geschiedenis heen zie je altijd dat het op elkaar botst... omdat het over een grote maatschappelijke verandering gaat. Zowel voor migranten en hun kinderen... Mm -hmm. die ontzettend worstelen met de ervaring... van ineens in een totaal andere omgeving terecht te komen... maar ook de oorspronkelijke bewoners. En eh, wat ik in dat boek heb geprobeerd eh, te onderzoeken met woorden hebben nu geprobeerd in beelden te vangen... namelijk te laten zien hoeveel, hoe het op elkaar schuurt, op elkaar botst... maar dan met het gevoel van dat conflict is niet de mislukking van de integratie... maar het begin daarvan. Dan raken de levens elkaar, dan zie je dat mensen op elkaar botsen... en dat is ook de zoektocht naar van, hoe gaan we hier samenleven. Dus uiteindelijk is het een harde film. Het is een ongemakkelijke film, denk ik ook soms... Mm -hmm. Maar uiteindelijk wel met een hele hoopvolle ondertoon. Namelijk, de geschiedenis draait niet in een cirkeltje rond. Ja. Maar laat wel vooruitgang zien. Dus we eindigen met uh, Abu Talib. Trouwens een heel ingewikkelde scène. Misschien laten nog eens het over. Maar dan zie je dus ja, wel een ineens... Een hoopvolle scène. Ja, maar dan zie je dus wel die burgemeester wordt. Tegelijkertijd conflict met leefbaar Rotterdam. Laten we zien over zijn dubbele nationaliteit. Allemaal schuurt en piept en het kraakt. Maar er gebeurt wel wat. En dat is helemaal het eind van de film. En dan gaan we terug. En dan zie je ineens een gastarbeider met een kind. Op en dat zou de kleine Abo taal hebben kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar dan zie je ineens wel wat voor afstand er in 50 jaar is overbrugt. Ja. Dus het is niet een verhaal. Het is hard soms. Pijnlijke scènes. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel een verhaal over dat de geschiedenis voortgaat. Oké, okay, dus dan laat je in die beelden eigenlijk zien... dat dit een fase is waar we met z'n allen in verkeren... als Europa ja. zijnde, als ontvangende landen... als je dat ja. zo mag noemen, uh, zijnde... Uh, dan, dan kan ik eigenlijk niet laten om me dan toch in verband te brengen... met dat, met dat begrip multicultureel drama wat jij ja. in 2000 hebt gelanceerd... met een, een geruchtmakend artikel ja. waar je ontzettend op aangevallen bent. Waar je trouwens ook enorm om geprezen bent. Maar ja. ik denk dat je je de aanval beter herinnert dan het prijzen. <laughs> want zo gaat dat altijd bij kritiek. Ja. En het heeft je behoorlijk uh, veel punten gekost... Uh, in die tijd, toch? Ja, op wiens lijst weet ik niet precies nee, die punten ik, ik kwijt ben. Maar uh, nee. nee, dat is natuurlijk voor mij een heel ingrijpende ervaring geweest. Maar goed... Um... En dat zit hem heel erg ook in... in, in maar de... zonder dat artikel was dit al nooit geweest. Precies, en leg mij dat nou eens uit. Nou ja, dat is dus... Nou, ik kan het eigenlijk heel precies uitleggen. Want dat artikel reageert bijvoorbeeld heel erg... is heel kritisch over de eerste generatie. Dus ik had me enorm geërgerd toen aan de ouders... Ik dacht, voed je kinderen op. Om ja. het maar heel simpel te zeggen. Grijp van in. Kom op. Uh, je kunt toch niet zo gelaten alles over je heen laten gaan... en het doen alsof het je verantwoordelijkheid niet is. Dus ik dacht van... en ook allemaal zo massaal in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen. Ik dacht, de essentie van migratie is toch dat je een risico neemt. Geweldig risico. Je laat alles achter je. Maar dan, waarom probeer je niet meer greep op je leven te krijgen... In het hier, hier en nu ja. in Nederland? Goed. Dat was het vertrekpunt. Door dat artikel ben ik honderden keren uitgenodigd... in de Marokkaanse gemeenschap, in de Turkse gemeenschap, Surinaams... in binnen- en buitenland. En ik heb wel veel meer begrepen ook van de psychologie... wat die mensen zo overkomen. En in de film gaan we dus terug helemaal naar het begin, de selectie. Hoe mensen uitgekozen zijn als gast erbij. Dus ja. je ziet Evert Jonge Jongejans... die namens het ministerie van Sociale Zaken... met een actentasje onder zijn arm komt daar allemaal uh, schuchtere Marokkaanse mannen... en twee zinnen mee wisselt, dan zegt hij... In op, het Frans, op, hè? Ja. In het Frans. Uh, op weg, weg, weg. Ja. En dan heeft hij meteen iemand die, die is te mager of die ziet er ja. niet goed uit. Intuïtief maakt hij ja. zijn keuze zegt hij En dan. dat is een vrij pijnlijke scène, scène. Maar het is zo belangrijk om terug te gaan aan het begin... die geïntimideerde gezichten te zien van die Marokkaanse vaders... die uh -huh. nu inmiddels in Nederland wonen, 60 jaar, 70 jaar uh -huh. oud zijn. En dat, ik moet zeggen, ik heb wel in die hele geschiedenis door die mensen te ontmoeten... maar ook door samen met René Roelofs deze film te maken... en alle gesprekken die we erover gehad hebben... wel veel meer geleerd ook van die levenservaring. En dat heeft mij ook wel veranderd. Dus ik kijk nu wel milder, denk ik. En dat... Nee, dat, zie, is... dat, dat, dat dacht ik ook meteen toen ik die ja. film zag. Want je ziet inderdaad in het begin de vernedering... die de ja. immigranten moeten ondergaan om goedgekeurd te worden... door bijvoorbeeld ja. de Nederlandse samenleving. Maar dat geldt ook voor de Duitsers en Engelsen. Ga zo maar ja. door. De, de arrogantie en het superioriteitsgevoel... Ja. Wat, wat, de, wat de werkgevers, maar ook de, de mensen, de autochtone uh, bewoners van deze Europese landen uh, tentoonspreiden. En, en ik, ik dacht... Uh, je hebt inderdaad gewoon hier nog veertien jaar over doorgedacht. Ja, goed. Ik bedoel, dus ik denk van... Um, je komt dichter bij de geleefde werkelijkheid. Dwars door allerlei opvattingen heen. En dat heb ik ook altijd wel aan me toe willen laten komen. Dus ik heb zoveel reacties gekregen. Maar dat beschouw ik uiteindelijk hoe hard en pijnlijk die ook soms waren... heb ik wel altijd beschouwd ook als een cadeau. Hoe hard en pijnlijk waren die eigenlijk? Nou ja, uh, <laughs> Ja, god, ik bedoel, als ik die geschiedenis zo oprakele. Ik bedoel, ik heb zoveel. Mm, laat ik zeggen. dat in de Groen Amsterdammer. een blad waar ik zelf voor gewerkt heb. Eh, artikelen verschenen. dat ik Philip de Winter van het Vlaams bl blok. toen nog, nu het Vlaams Belang. rechts had ingehaald. En ik dacht wel. ik voelde mij gewoon zeer onveilig. Letterlijk. En ook in overdrachtelijke zin. Ik dacht gewoon van. dit gaat nooit geaccepteerd worden. Dus laat ik zeggen. ik heb wel geprobeerd om uit die emotie dat om te zetten in te blijven denken, te blijven zoeken... het gesprek aan te gaan, ook om die angst te bezweren. En ik dacht, als ik met mensen praat, hoor en wederhoor... dan hebben mensen ook een kans om hun woede... over wat ik geschreven heb in woorden om te zetten. En dan zien we wel verder komen. Is het ook zo dat er een moment is geweest dat je... dat je, misschien groot woord hoor, spijt had... van, nou, van, van, van, van, van dat essay wat je hebt geschreven? Nee. Geen spijt. Uh, wel heb ik altijd, tot de dag vandaag... wil ik aan me toe laten komen. En dat is ook het verschil tussen de politicus... die uh, vasthoudt aan zijn gelijk... en iemand die schrijft... die kan leven met permanente twijfel. Ik heb altijd aan me toe laten komen... de gedachte, misschien is het wel niet goed geweest. Ik heb het gedaan. Het is onomkeerbaar. Ik had zelf het gevoel van het moest. Ik heb ook helemaal 14 jaar terugkijkend... In mijn 14 jaar, 14 Wel een lange geschiedenis. In mijn ja. ja, ja, ja heb ik niet het gevoel, uh, ik zou het nog een keer hebben gedaan... in dezelfde omstandigheden. Maar ik vind dat je altijd open moet staan voor de gedachte... dat je iets hebt gedaan wat misschien per solo niet goed is geweest. Tuurlijk moet je daarmee kunnen leven, want wie zal het zeggen? Omdat het verkeerd uitgewerkt is, ja, heeft. Wie, wie zal het zeggen? Hoe kun je in godsnaam zelf beoordelen over, um, over, is... over de weerdegang van nou ja, het hele debat? Ik is... heb wel veel mensen ontmoet, waaronder Abu Taleb bijvoorbeeld, huidige burgemeester van Rotterdam... Ja. die tegen mij zei, ik ben enorm geïnspireerd geweest... door dat essay, niet omdat ik het ermee eens was... maar omdat ik het als een uitdaging zag... van kan toch niet waar is dat mensen er over ons hebben... en niet met ons. Dus voor hem was het een uitnodiging... om zich er midden in het gevoel te storten. Zo zijn er vele anderen geweest. Wat ik eigenlijk wilde laten beschrijven... in dat boek... en wat we nu samen in die film hebben beschreven... en laten zien is dat je ook niet te veel moet schrikken van het conflict want het conflict ook een manier is van mensen om zich te uiten. Ik heb het hier over niet-gewelddadige conflicten, met woorden zich in het gevoel te mengen. En ik heb wel gezien dat in 15 jaar die nu verstreken zijn 15 jaar geleden zag je geen kolonist... met een Turks of Marokkaans of Surinaamse achternaam. Nu kun je geen krant meer openslaan. Je komt al die namen tegen. Er is toch echt wel heel veel veranderd... in termen van dat veel meer mensen zich, in het, zich erin mengen. Veel meer politici met een achtergrond in de migratie. Noem maar op. Het botst. Maar ik zie in die botsing uiteindelijk... zie ik gewoon de zoektocht naar een nieuw vergelijk... een nieuwe vorm van aanvaarding. Verandering van Nederland. En... Je moet maar gewoon teruggaan in de Amerikaanse immigratiegeschiedenis zie je heel veel van vergelijkbare patronen. Het was eerlijk gezegd al als eerste als project. Veel grotere film nog. Ja. Veel langere tv-serie. Dit werd ook een tv-serie. Uh, nou, ja, maar He? ook gewoon laten zien hoe complex het in Amerika is gegaan. Ja. En Wat voor parallellen. Nou ja, weet je, dat was veel te ambitieus. Het is al heel ambitieus om een Europese ervaring in twee uur samen te ballen. Ja. In 200 scènes. Maar goed, dat hebben we gedaan. En, um, ik vind in ieder geval dat uh, het debat erover, het gesprek... Ik denk dat het onontkombaar ontk ja, Maar dat laat je ook zien hè, in die film. Of het laten jullie zien in die film. Het begint, begint nog in een, in een soort, soort naïeve immigranten komen naar Nederland. Ja. Omdat hier werk verricht moet worden wat de Hollanders niet doen. Of, of wat de andere Europeanen niet doen. Ja. Hè, dat, dat is allemaal, daar zit nog wel iets, ook iets van folklore in. En langzaam, maar zeker, groeien we naar het punt waarin de spanningen... Ja. tussen alle groepen mensen eigenlijk steeds groter worden. Ja. En uiteindelijk culmineert dat ook in en dat laten jullie ook heel duidelijk zien in deze film... in een vrij heftig conflict... waarin de politiek zich ook zeer nadrukkelijk gaat ja. mengen. Uiteindelijk zien we dan ook de moord op Theo van Gogh. We zien uh, de moord op uh, uh, Pim Fortuyn. Die zien we trouwens niet. Die moord zien we niet, nee. we zien Pim Fortuyn. Ja, die zo die moet ik wein. het zeggen. Ja. En uiteindelijk zien we ook dat het debat gaat... over hoe vrij je kunt zijn in het uiten ja. van je mening... over de conflicten die leven in de samenleving. Nou ja, wat mij zo... Ontzettend opviel. Maar dat was eigenlijk nog geen eens wat we zo uh, van tevoren hadden bedacht, hoor, al sprekend erover. Maar die film valt eigenlijk in twee stukken uiteen. Je kunt zeggen: je ziet eerst de zwijgende generatie. De ja. eerste generatie die komt, die eigenlijk leeft met het gevoel van. Uh, we moeten niet te zichtbaar zijn. Want als je zichtbaar bent, dan roep je allerlei reacties op. En dan krijg je in de tweede helft van de film: zie je de tweede generatie, hun kinderen, die eigenlijk zoveel spreken en zo luidkeel spreken bijna ook met het gevoel we moeten alles al het zwijgen van onze ouders moeten we ook nog goed maken ja. en die dus een heel ingewikkelde positie verkeer zoeken dat zie je en je ziet tegelijkertijd hoe de migratie eerst je zegt folklore maar je ook kunnen zeggen een privéervaring is mm -hmm. mensen leven behoorlijk geïsoleerd op zichzelf het raakt nog niet zo de levens van heel veel Nederlanders. Nee. Of Fransen, of Duitsers, of Zweden. En dan, en dan zie je op een gegeven moment worden het tot een publieke kwestie. Ja, en, ook een dan, politieke gaat iedereen, kwestie. Ja, en dan gaat iedereen zich tegenaan bemoeien, de politiek en noem maar op. En je ziet dus die omslag. En het keerpunt is eigenlijk de rellen. Dat zijn schokkende beelden. Want je ziet in 1972 hoe een buurt eh, probeert Turkse pensions eh, in de fik te steken. En je ziet ja, alles wat er gewoon gebeurt. Gewoon brandbommen naar binnen gooien. Ja, brandbommen, ja. nou, nou, dat is een groot woord. Uh, met uh, benzine ja. en probeerde gordijnen in de fik te steken. Een en een op. Dat is dus echt wel vrij ernstig. En wat mij schokte, ik liet een paar mensen zien. En ik dacht, dat weet toch iedereen. Kent die beelden wel hè, van de rellen en wat er toen in Rotterdam is gebeurd. Nou, dan blijkt dus dat ontzettend weinig mensen dat weten. Nou, ik had, dus dat je, ik is... had die beelden ook nog niet nee, gezien. En dan zie je dus hoe ontzettend belangrijk het is om deze tijd te begrijpen, niet vanuit een soort van idee we moeten de geschiedenis kennen, nee, vanuit een diep gevoel van als je niet weet waar het is begonnen, snap je ook werkelijk niet waarom we nu in de situatie zijn waarin we nu zijn. Nee. En het is zo belangrijk. Daarom dacht ik, ik wilde gewoon een keer, ik had het boek gemaakt en ik zat met René Roelofs uh, eindeloos over te praten. En we hadden allebei hetzelfde gevoel, we moeten een keer een verhaal vertellen... dat je in één ervaring, één kijkervaring, twee jaar lang... zie je die geschiedenis van vijf, drie jaar ja. zich voltrekken. Niet alleen in Nederland, juist niet alleen in Nederland... altijd het gevoel van wij zijn zo bijzonder. Nee, het past in een algemeen Europees patroon. Om die hele ervaring voor je te zien, ja, dat vind ik dat is mooi. Is het zo dat wij even kunnen laten horen uh, Jaap van Meekeren? Jaap van Meekeren was ah, ja. uh, destijds verslaggever van ja. de AFRO. Uh, een, een, nou een boerend ja. trouwens. Ja, Jaap van Meekeren die deed dat echt op een hele bijzondere manier. Ja, want die is echt wel een van de helden van de film trouwens. Ja, ja, en die heeft twee, twee scènes gegaan. Uh, nou, hij komt drie. zelfs. Drie? Ja, want hij zit ook. Oh, ja, nou ja, zegt 2,5. Oké. Okay. We gaan <laughs> de Afrikanen rellen en die worden becommentarieerd door Jaap van Meekeren. Rotterdam. Het is geen Belfast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 En met een overheid die na 25 jaar van woningnood... en met 125.000 gastarbeiders naast 125.000 werklozen... haar handen in onschuld blijft wassen. En dat alles in een democratisch land als het onze... dat altijd prat is gegaan op een volkomen gebrek aan vreemdelingenhaat. We praten hier zo even over door. Er is verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge, 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden... via Utrecht over de A27 en de A28. Verder gebeurde er zojuist ook een ongeluk op de A10... de ring van Amsterdam op de ring west bij IJmuiden. Er is nog maar één rijstrook beschikbaar. Er staat een file achter van 2 kilometer... En ook grote problemen nog op de N325 van Nijmegen naar Knopend Velperbroek. De weg is namelijk helemaal dicht bij Knopend Velperbroek door een ernstig ongeluk. Ze zijn er waarschijnlijk nog een uur bezig met technisch onderzoek. Er staat een lange file tussen het Gelredoom en Knopend Velperbroek, 6 kilometer. NTR Speciaal voor iedereen. Ik praat vandaag in kunststof met Paul Scheffer. Hij is uh, hoogleraar Europese studies in Tilburg. Maar daarom zit hij hier niet. Alhoewel dat daarin komt ook weer van alles samen wat <kuggen> dit heeft te maken. Maar wat dit is, dat is een film die hij samen met René Roelofs heeft gemaakt. Die in, op het ITVA overmorgen in Tuschinski in Amsterdam in première zal gaan. Een twee uur durend... Durend project, film... Uh, over, over de immigratie in Europa. En wat daar allemaal bij komt kijken. En het is een waanzinnig indrukwekkende film... die ik echt van alle kanten van harte aanbeveel. En dat heeft er onder andere ook mee te maken... dat er geen commentaarstem in ja. zit. Dat er geen interviews in zitten. Behalve de interviews die... He, de, in, in de historische fragmenten uh, zitten. Origineel zitten. Maar het is... Puur beeld. Dit hele verhaal over immigratie in Europa wordt alleen in beeld verteld. Ja, dus dat is eigenlijk misschien nog wel. En daar hebben we dus enorm voor moeten vechten. Omdat het namelijk niet vanzelfsprekend is. Kijk, meeste documentaires, en dat is niet zozeer een kritiek, maar gewoon een vaststelling. Dan zie je dus stukken fragmenten uit het archief prachtig historisch materiaal. En dan ga je over naar iemand die op een stoel zit... en dat becommentarieert. Ik had verwacht dat Paul Scheffer op die stoel ja. zat... en zou zeggen, lieve mensen, ja. enzovoort. Als, als ik al die verleiding had gehad... en ook mij is een zekere edelheid vast niet vreemd... dan was in ieder geval René Roelofs er altijd wel klaar... om mij de kop in te hakken en te zeggen, dat gaan we dus niet doen. Nee, we hadden dus eigenlijk zelf meteen al een idee... we willen een film maken die heel dicht bij de loop van de geschiedenis blijft. gaan we zelf niet te veel tussen zitten. Maar we hebben wel 50 mensen in Europa opgezocht... enorm research gedaan, op zoek naar hoofdpersonen. Want we dachten wel, we willen het archief doorsnijden met hoofdpersonen. En toen gebeurde er al zoekend in het archief eigenlijk... iets wat misschien, als je het zo hoort, denkt... ja, dat had je van tevoren kunnen bedenken. Maar dat al die verhalen die die mensen vertelden, die hoofdpersonen aan ons... Zaten veel indrukwekkender in het archief. Om een hele simpele reden. Dat is iemand zich twintig jaar later herinnert. van hoe het was. toen ze aankwamen als migrant. bijvoorbeeld als kout. en hoe mensen reageerden en weet ik veel. Het is natuurlijk veel mooier om te zien dat iemand aankomt. Gewoon op een moment zelf. Dus door geen enkel commentaar toe te voegen. uit het hier en nu. is ook niet te zeggen hoe konden mensen zo naïef zijn. om niet te begrijpen dat er iets fundamenteels aan het veranderen was. Ook niet te zeggen, hoofdpersoon niet terugblikken. Niemand weet, die je in de film ziet... weet wat er een week later, laat staan een jaar later... laat staan tien jaar later gebeurt. Mm -hmm. Niemand weet wat er om de hoek ligt. Dus je krijgt ineens enorm het gevoel... van hoe de geschiedenis op de tast wordt gemaakt. Dat je iedereen zit in het, in, het verhaal. in het hier en nu ja, zit. Ja, dus iedereen zit in de stroom van die geschiedenis gevangen. Ja. Van 1950 tot 2010. Waar het ongeveer ophoudt. Een ja. paar jaar vanaf nu. Maar... Dus je ziet gewoon de geschiedenis zich voltrekken. En je ziet dus ook hoe de geschiedenis op de tas wordt gemaakt. En dat is ook interessant, vooral in het verband wat jij net aangaf. Uh, dat je een geschiedenis altijd anders ervaart als je er middenin zit... Ja. dan dat je er een tijdje later op terugkijkt. Ja. Dat heb je nou toevallig ernstig aan de lijve ondervonden... met het multicultureel drama waar ja. je nu 14 jaar later ja. ook met nou ja, laat ik zeggen, licht Fronsen toch wel op terugkijkt? Nou, ik kan in ieder geval, uh, laat ik zeggen... De, de, de, het gemak waarmee je daar nu op terugkijkt... zijn zoveel scherpe kantjes afgesneden. Ook in je herinnering, omdat je natuurlijk ook dingen verdrinkt... die te pijnlijk waren voor woorden. Maar ook denkt van, uh, ja... dus als iemand mij nu zou vragen, blik daar eens op terug... dan kom je nooit bij die rauwe emotie die je toen was. Nee. Terwijl er ook wel tv-programma's zijn gemaakt toen... waar ik een optreed. En dan kom je dus veel dichter al bij hoe ik dat toen heb ervaren. Ja. Nou, ter geruststelling van de luisteraar... ik zit verder geheel niet in deze film. Al was het maar dat ik het buitengewoon onbescheiden zou vinden... om jezelf zo in die geschiedenis te brengen. En misschien ook dat je er niet de hele tijd meer aan herinnerd wil worden. Nee, nee, nee. Niet per se. Nee, want bovendien, dat, nee, dat, dat, dat lukt niet. Want ik mag wel zeggen, dit is nu 14 jaar geleden. Je schrijft dus wat... 4000 woorden. Ik geloof niet dat er de afgelopen 14 jaar... ook maar één dag voorbij is gegaan... dat niet iemand mij daar een mail over heeft gestuurd... op straat over heeft aangesproken... op enige manier daarmee in verband heeft gebracht. Toch even. Dus dan ontsnap Hoe is, je niet aan. Nee, daar ontsnap je niet. Hoe is dat eigenlijk? Beschouw je dat als traumatisch? Mm, mm, nou, pff, toen wel. Nu zie ik het meer als van... Uh, het is eigenlijk ook wel geweldig... wat uh, mij eigenlijk een enorme indruk heeft gemaakt. En dat is niet zozeer vanwege... Uh, dat het mezelf is overkomen, je realiseert ineens dat woorden dus echt betekenis hebben. En dat je begraven kunt worden onder je eigen woorden. Maar dat zeg je niet... Heb je. Heb je misschien een heel intieme vraag, maar heb je hulp gehad bij het verwerken van <laughs> dit uh, drama? Je eigen hoogspersoonlijke schefferdrama? Nee, ik, uh, scheffer nee ik heb hulp gehad gek? van. Nee, nee, nee. Ik heb gewoon. Nee, ik zeg niet ik ben je gek. Ik, ik, ik zeg van. Ik heb gewoon alle mensen waar het over ging migranten, maar ook veel oud uh, zalen, nummer maar op, en gemengde zalen. Ik heb mijn, als je het al zo wil zeggen, uh, gedacht van... het gaat over horen en wederhoor. Je kunt niet zo'n grote steen in deze stille vijver... die wij Nederland noemen, gooien. Toen nog stille vijver inmiddels. Ja. En wat vrij rumoer, geschuimende vijver. Ja. Dat kan je niet doen en dan weglopen. Dus ik heb altijd gedacht van, ik heb wat aangericht. Dat voelde ik wel. Wat losgemaakt en nu moet ik ook een beetje helpen om het weer vast te maken. En in ieder geval dacht ik van. Dus dat, daar, is die, daar is die film ook voor? Nou, ik vond, uh, laat ik zeggen, um, het is een werkstuk van ons tweeën. René heeft zo zijn eigen geschiedenis, dat is wel interessant. Die heeft zelf als immigrant zes jaar in Australië gewoond. Die dus heeft hele andere ervaringen. Ja. Heeft ook als filmmaker, echt prachtige films gemaakt, uh, bijvoorbeeld Dutch Approach vierdelige documentaire um, over de Molukse treinkapingen heeft de Zonen van Suriname gemaakt over de, mm -hmm. de decembermoorden in Suriname dus kortom, er was absoluut geen onbeschreven blad als het gaat over nee. het maken van documentaires over dit soort vragen um, dus we hebben ieder met onze eigen ervaringen op die materie ingewerkt en er eindeloos lang over gepraat, ook al omdat natuurlijk vijf jaar duren voordat ze het geld bij elkaar hadden. Dus we hadden nogal tijd om erover na te denken. En dat heeft zich zo gezet Maar ook om je te spiegelen en ook om je, ja, om je te scherpen. En dan, absoluut. dan op een gegeven moment, het is bijna 2014... en dan, dan komt zo'n project en dat is groot. Dat is echt een heel groot project. Heb je dan het idee van nu, nu zit ik echt met de vinger... Zeg maar, op, op het kloppend hart van de samenleving in casu dit onderwerp, immigratie, en alle spanning en zo. Want je zegt nu, we zitten nu in een fase van conflict. Ja. Daar is van alles aan vooraf gegaan, maar er is hoop. Ja. Da da daarmee neem je al een voorschot op een toekomst... die wij allemaal niet kennen. Nee, maar toch wel een toekomst die zich ook onder onze neus... aan het voltrekken is... Uh, het is een beetje een cliché geworden uh, om dan te verwijzen naar al die politici, uh, noem maar op, met een migratieachtergrond. Maar ja. dat is maar één topje van een veel grotere ijsberg. Dus ik zie op allerlei plekken in Nederland zie ik wel dat mensen zoeken naar een, uh, antwoorden. En al die rare discussies over Zwarte Piet. Waarvan je nu kan denken, ja, waar hebben we het over? Of over een die, onschuldig feestje. Die, die kinderfeestje. opmerkingen maakt tegen de ja, Chinees. En toch zijn er belangrijke discussies. Niet per se omdat dat een onschuldig kinderfeest, nou zo'n groot ding. Maar daarachter voel je natuurlijk wel een hele wereld. Namelijk eigenlijk bazaal de vraag van wie is dit land. En mogen tradities die dan autochton Nederland jarenlang met zich meedraagt, kunnen mensen die hier naartoe zijn gekomen de afgelopen 50 jaar, die aanvankelijk werden beschouwd als gasten maar nu iets heel raars doen, wat gasten normaal nooit doen... namelijk meegaan beslissen over de inrichting van het huisje. Ja. En natuurlijk zijn het geen gasten meer. Dus je ziet natuurlijk die geschiedenis van generatie op generatie... ook in die film zich voltrekken... hoe de gasten van Waleer, die zichzelf ook als passanten zagen... die ook dachten, we zijn hier maar tien jaar en dan gaan we terug. Die zich daarom ook soms niet, niet Maar nu echt, zich inmengen. Ja. En vooral hun kinderen zich inmengen. En straks de kinderen van de kinderen. Ja. En dat is natuurlijk de verandering van generatie op generatie... Maar ben je daar over hoopvol gestemd? Nou, ik zie in ieder geval zo ontzettend veel verandering in beweging. Er zijn ook wel een paar harde kernen van achterstand en conflict die ik zie. Maar ik zie ook wel ontzettend veel uh, verandering op allerlei plekken in die samenleving. Moet je niet te veel naar de politiek kijken. Want dat is allemaal veel verwarring wat daar gegenereerd wordt. Als je gewoon kijkt naar scholen. Uh, gewoon op allerlei plekken waar mensen samenwerken. Er zijn heel veel plekken waar wel de geschiedenis gestaagd voortgaat. En ik heb in ieder geval een soort van rust. Ontleend aan het feit dat ik veel migratiegeschiedenis heb bestudeerd, ook uit Amerika, noem maar op. En dan zie je dus wel patronen. Want mensen hebben altijd het idee, Amerika is een geslaagd land van immigranten. Als je ziet hoeveel conflicten Amerika heeft gekend in mm -hmm. de loop van de tijd. Ik geef je één voorbeeld. De katholieke Ieren die naar het protestantse Amerika kwamen. Man, die waren niet een klein beetje niet welkom. Die waren gewoon. Er waren grote massale bewegingen ja. tegen migratie in Amerika. Dwars door die hele geschiedenis heen. Dus ik wil maar zeggen. Um, het begint vaak met vermijding, mensen die elkaar uit de weg gaan, omdat je niet makkelijk het vreemde omarmt, maar eerder een stap terug doet. En denkt, we willen eens zien wat er hier gebeurt. Je ziet, die vermijding kan je nooit altijd maar volhouden. Er komt altijd momenten dat mensen elkaar gaan raken. Mm -hmm. In een stad als dus Amsterdam, waar de helft van de bevolking bestaat uit migrantengezinnen, raken mensen elkaar vroeg of later. Die aanraking is vaak niet harmonieus, maar conflictueus. Maar in dat conflict zie ik gewoon een zoektocht naar een antwoord op de vraag... hoe gaan we het samenleven? Hè? Maar dan toch, dan, dan zie ik één echt wel tamelijk groot struikelblok... in dit hele verhaal. En ik vind dat jullie dat ook in die film laten zien. Namelijk het hele islaamdebat. Ja. Ik bedoel, we kunnen over allerlei... Uh, we weten allemaal dat de Surinamers en Antillianen... langzaam maar zeker uh, geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. En dat er een heleboel hobbels zijn genomen aangaande de Turkse... Uh, uh, immigranten enzovoort. Maar als het aan, uh, uh, op re religieuze aspecten oh. als de islam aankomt... hebben we toch nog steeds echt wel een, we kunnen wel zeggen... moordend conflict op dit moment, of niet? Nou ook daar zie je wel... ik uh, bedoel, dat herhaalt zich niet zomaar al... in hetzelfde kringetje. Je ziet wel uh, veranderingen. Ik kan me nog wel herinneren na de moord op Theo van Gogh. Mm. Wat ik echt ja. wel een van de dramatische punten vind... in die film. En ook, ik heb vaak van mening verschilt... met Job Cohen, die trouwens ook komt bij de première. Dat dus vind ik wel mooi. Die, die, ook je een ziet daar, speech, die, die zie je daar op de Dam staan. Ja. En ik krijg elke keer... Ik heb het nu denk ik wel 80 keer gezien... maar elke keer krijg ik kippenvel als ik dat zie. Dat je toch wel iemand ziet die op dat moment zo samenvalt met wat hij zegt. Ja. Dat is zo'n krachtig verhaal wat hij daar houdt. Terwijl hij is. natuurlijk gewoon, degene was die ongeveer... het felste de Theo van Gogh werd aangevallen... en toch zich op dat moment voelt van... ik moet daar boven gaan staan... en een prachtige toespraak houdt op de dam. Mm -hmm. de, de avond van... Uh, 2 van de, november van 2004. Dus dat is... Um, um, die hele geschiedenis zie je zich voltrekken. Maar wat heeft zich, dan, wat heeft zich dan... wat heeft zich sindsdien voltrokken? Nou ja, dus ik zag toen... heel veel mensen die zeiden van... waarom vraag je mij hier iets over... op die moord op Van Gogh? Ik heb, ik heb toch geen moord gepleegd. Mensen uit de moslimgemeenschap ja. die ik sprak... veel moskeeën geweest toen. En mensen die zeiden van ja, uh, hoezo? Zijn we er niet verantwoordelijk voor? Ik zei ik nou, er is een verschil tussen schuld. Tuurlijk ben je daar niet schuldig aan. Schuld is individueel, maar een verantwoordelijkheid. Om niet weg te kijken naar radicalisering binnen je eigen gemeenschap, die heb je wel degelijk. Net zoals ik vind dat oudgetonde Nederlanders een verantwoordelijkheid hebben als er een vorm van radicalisering. In de oudgetone Nederlandse samenleving zich voordoen. Kortom, daar kun je mensen best op aanspreken. En ik heb wel gezien bij Fitna, jaren later, toen Wilders met zijn film kwam, ja. dat er al heel anders mee om werd gegaan. En, en ik hoe, zie dus wel een gevoel van... Wat is de kruis nou, van het verschil dan? Het verschil was toen bijvoorbeeld... dat ik gewoon plekken ben geweest... en mensen zeiden, we laten die film zelf zien... in de moskee ja. en praten maar over. En dus begrepen van, dat ze niet in de hoek moesten gaan zitten van... Uh, kritiek op de islam mag niet. Dus ik zie nu meer mensen, hoewel het allemaal moeilijk is... ik ga, ben wel de laatste om te beweren... dat het allemaal uh, op rolletjes loopt, tegendeel. Maar ik zie wel, en daarom hebben we niet filmen ook de islam geconcentreerd op het punt. We hebben het niet over eerwraak gehad... niet over fundamentalistische aanslagen, noem maar op. We hadden ook nee. Londen kunnen laten zien. We hebben een heleboel dingen niet laten zien. We hebben het geconcentreerd op de vrijheid van meningsuiting... en vrijheid van godsdienst. Met de simpele gedachte... moslims zeggen terecht wij hebben hier uh, vrijheid van godsdienst, wij mogen hier ons uh, geloof beleiden. Maar je kunt wel zeggen, die vrijheid, dat recht kan niet bestaan... als er niet ook tegelijkertijd het gevoel van verantwoordelijkheid is... om dezelfde vrijheid te verdedigen voor mensen met een ander geloof of zonder geloof. Ja. En je kunt niet zeggen, wij hebben het recht op godsdienstvrijheid... en dat gebruiken we om het recht van anderen uh, te bestrijden. Nou, die wederkerigheid die proberen we te laten zien. Maar goed, wat ik in een boek kan schrijven met woorden... kan je dat natuurlijk veel meer stofferen, zal ik maar zeggen. Een film is veel associatiever. Maar je kunt wel dingen aanraken... en de stroom van dat verhaal laten zien. Nou ja... En dan kom je wel. aan het eind van de stroom hè, in beeld. Heb je dan het idee, dit is nog wel iets wat de makers ons aandragen. Hè? Dat, we zijn hier nog niet over uitgepraat natuurlijk. Nee, er zit dus een prachtig, vind ik. Daar uh, was ik ontzettend blij mee. We hebben het nu heel erg over Nederlandse fragmenten trouwens. Ja. Maar er ja. zit natuurlijk veel meer in. Maar goed, dat is herkenbaar. Denk ja, ik. We maar hebben Anil Randas. zit er ook in. Ja, en, uh, Aniel uh, nee. Randas zit erin Ja, en die zegt wel iets prachtigs op het eind, vind ik. Um, die zegt van, hoezo uh, integratie... Uh, kan de integratie ooit gelukt zijn. De samenleving is nooit af. Hij zegt, het is een voortdurend proces van natievorming. telkens komen er nieuwe groepen bij. Hij ja. zegt ook van, nu zitten we te kanker over de Bulgaren en de Roemenen... en noem maar op. zegt, maar die geschiedenis gaat voort. En hij zegt, dat, ik vind dat hij dat op een mooie manier zegt. Ik, ik wil hem ook zo ontzettend graag in die film op het eind hebben... Misschien wel degene was waar ik het felste mee gedebatteerd heb de afgelopen vijf jaar. Anil Randas is nogal gevallen hè? over dat eerste ja. van jou op Nou, hij heeft er over. wel zeven verschillende dingen in de loop van de tijd over gezegd, ja. hoor ik gezegd. Maar goed. Hij ontwikkelde zich ook. Nou ja, net jij. Uh, dat schoot alle kanten op. Net zoals ik. Laten we <laughs> gewoon niet te hooggestemd over onszelf denken. Maar ik vond het zo mooi om te zien. Want hij heeft natuurlijk zelfmoord gepleegd vorig jaar. Om duizenden redenen. Maar. Het is zo ontzettend mooi om hem te zien. En om, ik zeggen, uh, net zoals het mooi is... op een hele andere manier om Theo van Gogh te zien. Hmm. Al die mensen die uh, in die geschiedenis verwikkeld zijn geraakt. Voor een deel ook door die geschiedenis uh, wat, wat verpletterd betekent? zijn. En ik vind het mooi om al die beelden en al die uh, geschiedenis terug te halen. Ik moet zeggen, ik kan nog steeds niet, terwijl ik nu echt ont tot vervelend op gezien natuurlijk. Want die, al die scènes, man, eindeloos over... Ja. natuurlijk met Daniel, Daniel... degene die het Eindeloze monteert montage heeft, ja. ja, want je ziet scènes en je denkt... dat hebben ze gewoon letterlijk van de tv geplukt. En als je dan realiseert dat al die... er zitten duizend shots in die film... alles uit elkaar is gehaald en opnieuw is gemonteerd. Er zit niets in zoals het ooit was. Dus het is natuurlijk een ontzettende geheim, een beetje onder alles wat zich aandiet. En zo Paul, Paul, Paul. voor dat het me nou door de vingers ja. glipt... Hè? want, okay. want, want hm. je bent een flamboyant verteller... en oh ja. uh, ik moet op blijven letten. Dat ja. is al lang duidelijk. Okay. Daar word ik dan ook voor betaald, dus dat geeft niks. Nee. Uh, maar je, je zegt net toch met een, een lichte trilling... in je stem begin je over aan een randas. En op de ene of andere manier krijg ik de indruk... Dat, dat het feit dat hij zelfmoord heeft gepleegd... en dat jij de woorden gebruikt als verpletterd door de geschiedenis... dat dat toch uh, meer is dan niks, zeg maar... Ja, sowieso. Ik bedoel, iemand waarmee hij Natuurlijk, was. Niet, zo hij heb, was niet een vriend. Het was een, nee, ik kan niet zeggen dat. Maar waren wel, uh, we hadden toch veel, zoveel met elkaar uh, te maken yeah. en we raakten elkaar op duizend manieren. Dus ik geloof wel um, nou, dat dat ook wederzijds was. Als ik zeg hij is verpletterd door de geschiedenis, dan wil ik daar helemaal niet mee suggereren dat er niet... Ook daarom zei ik ook duizenden emotieven. Je mag niet zomaar oordelen over iemand die een eind aan zijn leven maakt de spelen ook hele andere motieven vast... maar ik denk ook wel dat hij enorm teleurgesteld was. Daar heeft hij een roman probeerd... die hij een jaar voor zijn dood heeft geschreven... of gepubliceerd. Teleurgesteld over? Nou, teleurgesteld over zijn eigen rol in het geheel... Over, zijn, over, de, over de mate waarin zijn inzichten werden opgevangen nog... over de manier waarop de Nederlandse samenleving zich... de afgelopen tien jaar had ontwikkeld... en daar vond hij mij ook wel schuldig aan, letterlijk... Hij zei, je hebt een taboe gebroken wat je nooit had mogen breken. Nou, daar kun je van alles over zeggen. Maar ik vond het wel ontzettend mooi om hem in die film terug te zien. En ook nog op een hele markante plek, namelijk behoorlijk tegen het eind. Dat herinneren mensen zich enorm straks ja, wat hij zegt op het eind. Dat is ook zo. Dus je hebt hem eigenlijk gewoon alsnog postuum... een podium willen geven voor zijn denkbeelden. Nou, ja, dat, dat klinkt nou een beetje... Uh, arrogant zou ik bijna willen zeggen. want ik bedoel. Ben hij heeft, man om dat te doen? Ja, het lijkt het net of ik hem iets moet geven. Terwijl hij dat voor zichzelf nee, al lang je verworven vindt het had. Maar ik vond iets. wel dat hij een heel onvervreemdbaar onderdeel uitmaakt. Van deze vertelling en van deze geschiedenis. En ik heb altijd wel gedacht. Dat is natuurlijk het mooie van schrijven of zoiets maken. En daar heb ik met René ook zo ontzettend veel over gepraat. Van dat je dus ook juist... Over je eigen schaduw heen moet springen. Juist de mensen die misschien het scherpst hebben gecritiseerd. Omdat het, we wilden een film maken die niet vanuit een partiprie, niet vanuit een idee van een schuldvraag, niet vanuit het idee van de migranten hebben ons iets aangedaan of wij hebben de migranten iets aangedaan. Nee, daarboven gaan staan en echt zo dicht mogelijk op de huid van de geschiedenis zitten. En eigenlijk gewoon vertellen, zo waarachtig mogelijk, hoe het is gegaan. Of dat is gelukt. Dat moeten mensen maar beoordelen. Maar dat is wel de intentie waarmee het gemaakt Niet om een politiek praatje te houden. Ja. Niet om te zeggen van zo moet je ernaar kijken. Juist niet. Ja. Het laat denk ik de kijker enorm vrij. Om uiteindelijk met al zijn eigen ervaringen en ja. denkbeelden. Hier een, zich een mening over te vormen. Ja. Ik, ik moest heel erg denken aan een film die ik gezien heb. En waarvan ik de titel vergeten ben. Van Johan van der Keuken. Wat zo'n zo'n film over Amsterdam is, waar je een heel ja, associatief... een heel mooi verhaal wordt verteld. Maar dit terzijde, ja, we komen nog maar heel kort toe aan het boek... wat je geschreven hebt over je grootvader. Hm. Het is niet anders. Alles doet mee in de werkelijkheid. <laughs> Alles doet mee in de werkelijkheid, zo heet dat boek. Zelfs dat we het kort hebben over ja, maar met die titel. Nou, wat mij eigenlijk dan wel fascineert in dit verband... is dat hij zelf immigrant was natuurlijk. ja dat hij naar Nederland kwam. Uh, Jood, Joodse jongen, uh, Duitse jongen. Ja. Uh, hoe, is zijn integratie eigenlijk uh, vloeiend verlopen? Nou, laat ik zeggen, hij was onderdeel van een, um, natuurlijk een hele geschiedenis... van Joodse emancipatie in Duitsland. Ja. En die Joodse uh, middenklasse waar hij toe behoorde, of zijn ouders... en waar hij ook een onderdeel van was... daar kun je wel van zeggen, die hield zo hartstochtelijk veel van Duitsland... en de Duitse cultuur en literatuur... Het tragiek is natuurlijk dat hij zo daarin op wilde gaan. En eigenlijk alles van hun eigen geschiedenis wilde vergeten. Maar van de andere kant werd dat toch lichtelijk anders gezien, zoals we weten. En zij gooide eigenlijk alles overboord Qua Joodse erfenis. Mm -hmm. Wilde Duitsers zijn. Meer nog dan de Duitsers bijna. Ja. En dat is ook de tragiek dat een familielid van hem die in het boek voortkomt... zijn zoon wordt dan afgevoerd in 1941. En die geeft dan een kruisje mee uit de Eerste Wereldoorlog, wat hij kruisje van verdiensten... wat hij als soldaat heeft gekregen. en ze, Als je dat aan iedereen laat zien in Duitsland... dan laat ze je wel ongemoeid. Weet je. Maar dat hele geloof, zo'n diepe verband met Duitsland... goed, ze komen naar Nederland in 1899. Mijn overgrootvader was Hoedemaker. Vestigde zich op de Herengracht 110. Dat, dat is hem goed, uh, ja, die was redelijk, hem goed af. Dat ging uh, hem zeer goed af. Ja. Maar zoals alle koopmansfamilies uit die tijd... die namen de cultuur zo serieus... Maar natuurlijk niet met het idee, se dat die kinderen een roeping in de cultuur moesten vinden. Maar zakenmensen. Maar gewoon moesten worden. wel ja. hun, uh, in het bedrijf moest je voortzetten. Maar mijn grootvader, terwijl de naaimachines op het atelier ratelden, die zat Goethe te lezen en Schopenhauer en noem maar op. En die raakte echt verliefd op de cultuur. En, ja, en hij is de, de kant van de filosofie of, uitgegaan. Ja, de filosofie en de, en de cultuur. En dan ook de Duitse, de grote Duitse ja. voorbeelden natuurlijk uit de literatuur ja. en de filosofie. En daar associeerde hij zich mee. Ja. En er zit toch, als ik het hele boek uh, heb ik gelezen. En er zit ook iets van frustratie in deze man, omdat hij iets niet heeft kunnen voltooien. Hij is ja. 49 geworden, ja. niet oud. Hè. Hij nee. is aan een hersentumor overleden. Uh, hij heeft iets niet kunnen voltooien en vervolmaken. Uh, en ik, jij schrijft op een gegeven moment, ik voel me heel erg verwant met hem. Ik ben me heel erg met hem verwant gaan voelen, gaandeweg mijn leven. Ja. En dan beschrijf jij een man die bestaat uit onrust, ja. uh, uit dromen, ook wel voor een deel. Ja, God, ik, ik vond het zo'n leuk leven, omdat het een ontzettend avontuurlijke man was, die ja. aan zoveel raakt. Dus we hebben het net over de Duitse cultuur gehad. Maar hij is ook een van de eerste die een comité opricht in het neutrale Nederland de, tegen Hitler. In de zomer van 1933 ja. al, dat wordt niet te erg in dank afgenomen, Dus over aankomen gesproken. Hij keek natuurlijk toch met de blik van iemand die uit een minderheid kwam, Joodse minderheid, maar ook uit Duitsland kwam, hij was veel gealarmeerder dan heel veel andere in vroeg stadium. Vroeg dat dus er dat er iets is aankwam. natuurlijk ja. toch gewoon een andere ervaring, droeg die hij met zich mee. Ja. Dat werd niet op prijs gesteld. Wordt door de inlichtingendienst in gevolgd. Nou, dat kunnen mensen allemaal nalezen. Maar het was ook iemand die zich uh, enorm interesseerde voor de parapsychologie. En een laboratorium opricht om allerlei met wetenschappelijke methoden... Uh, een leven na de dood te proberen. De vast dingen te stellen. die jij nu opnoemt, zijn dit de dingen waarin jij je verwant voelt? Nee, dat laatste eigenlijk die niet. Die parapsychologie die hè? Denk nee, ik vond ik een heel vreemd. Maar juist daarom heb ik me er echt Maar dat avontuurlijke toegezet. misschien? Ja, dus het idee dat je niet in een hokje laat opsluiten... Het idee dat euh, ik zeggen, de literatuur en de kunsten een levensmacht moeten zijn... zoals hij het noemde, niet in een, in een hoekje moeten zitten... maar echt de, de samenleving moeten inspireren en moeten ja. veranderen... Ja. dat vond ik mooi. En ik heb wel gedacht van, euh, intuïtief heb ik mijn eigen leven... ook wel mede vorm gegeven door dat voorbeeld van die grootvader... dat is mij ontzettend vaak voorgehouden door mijn moeder. Niemand zei tegen mij, toen ik zelf filosofie ging studeren op mijn achttiende... zou je niet de vak gaan leren? Misschien hadden ze dat wel moeten zeggen, maar ze hebben het niet gedaan. <lacht> Waarom? Maar uh, ik dacht wel... Hij ja. was humanist, zang. Dat is ook wel ja. wat heel erg uit het boek komt. En ja. ook in, in zo'n debat als, als daar waar de film over gaat... Hè, het immigrantendebat, ja. daar zouden we zijn stem wel in willen horen. Maar... Nou, ik zou wel benieuwd zijn hoe hij naar die film keek. Want hij was echt iemand die geloofde in het algemeen menselijke... Dus dat je mensen voorbij hun afkomst... nationaliteit of etniciteit of ja. godsdienst... dat mensen veel meer gemeenschappelijk hebben... dan dat ze, wat ze doet verschillen. Maar tegelijkertijd zag hij natuurlijk in de jaren dertig... hoe kwetsbaar dat ideaal was. En ik denk wel vaak dat ik misschien wel... Op, nou, over dat multiculturele drama... soms denk ik wel... er zit in die familiegeschiedenis toch een soort van angst. Namelijk toch een heel erg gevoel van... hoe kwetsbaar is de beschaving... en, en hoeveel... Hoe ik heb wel het gevoel gehad soms van, dan gaat hier iets kapot. En we moeten het erover hebben. En ik wil niet die parallel veel te letterlijk trekken met zijn leven... maar ja. ik denk wel dat bij hem ook heel erg het idee was... dat humanisme, de tolerantie die wij allemaal zo vanzelfsprekend achten... is een buitengewoon kwetsbare onderneming. En als je dat niet voortdurend onderhoudt... en onderhoud is dus ook gewoon de verbeelding daarvan... onderhoud is ook het vastleggen van een geschiedenis... tegen de vergetelheid in... Ja, dat inspireert mij enorm. Ik vind uh, dat je hele mooie dingen hebt gedaan de afgelopen jaren. Ik wist even niet helemaal ah. precies waar je mee bezig was... maar uh, uh. ik ben volkomen gerustgesteld. <laughs> Zij ze, ze heel moederlijk. Moeder, dankjewel. Joop Daalmeijer. Deze toon kan ik me helemaal niet permitteren. Joop Daalmeijer is heel enthousiast. Hij schrijft door het gesprek met Paul... Wil ik zijn film heel graag zien. Eerlijke antwoorden. Bram Bakker is het geheel met je eens. Interessant en doordacht betoog van Paul Scheffer. Nou, dat zijn er in ieder geval twee die gaan kijken. Dus, Serieuze mannen. Ja, huh? Wat staat er op je tegel? Ja, dat hadden we wel kunnen weten. Daar staat natuurlijk... Alles doet mee aan de werkelijkheid. Ik heb tien jaar geleden een tegel mogen volschrijven hier. Toen heb ik geschreven, alles kan worden uitgesteld. Dat <lacht> hebben we gemerkt. Tien jaar later <lacht> heb je dan een film. Maar ik vind dat een prachtig motto. Omdat er namelijk er zit een principiële nieuwsgierigheid in zit. Je ja. moet je openstellen voor alles wat in de werkelijkheid aanwezig is. En een fundamentele tolerantie. Namelijk, je moet je ook echt openstellen. En tegelijkertijd een bewustzijn dat het kwaad... en alles wat zich tegen die tolerantie inbeweegt... Ook onderdeels van de werkelijkheid. Zometeen na 8 uur hier op Radio 1. geeft Geet Rijntjes in gesprek met oud vakbondsbestuurder Piet Kruisinga, onder andere. In twee dingen. Dankjewel dat je Dank hier was. Meneer Schaffer, dit was aflevering 2734. Ja, 2734. Het land van aankomst te zien op het ITVA in Amsterdam. En over een week in een filmhuis bij u in de buurt. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio.